Gewonden. Het lijkt erop dat het slachtoffer is geraakt door een steen. D66 heeft bekendgemaakt wie namens die partij de nieuwe ministers en staatssecretarissen worden. Zoals eerder al uitlekte wordt partijleider Sigrid Kaag, minister van Financiën... Robert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap... en Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Rob Jette wordt minister voor Klimaat en Energie en Kajsja Olongren minister van Defensie... De huidige burgemeester van Ameren, Frank Weerwind, wordt minister voor Rechtsbescherming. En een andere opvallende nieuwe naam is die van cultuurhistoricus Gunnar Uslu. Zij wordt de nieuwe staatssecretaris van Cultuur en Media. En bij het CDA wordt Wopke de Hoekstra definitief de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. En Hugo de Jonge minister van Volkshuisvesting. Oudstaatste staatssecretaris Karin van Genep wordt de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En oud-Kamerlid Hanke Bruinslot minister van Binnenlandse Zaken. Oud-partijvoorzitter Marnix van Rij gaat aan de slag als staatssecretaris Fiscaliteit op het ministerie van Financiën. En de Maastrichtse wethouder Vivian Heijnen tot slot krijgt de post staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. En dan tot besluit nog het weer. Een gebied met buien trekt via het Noordoosten het land gevolgd door op veel plaatsen zonnige perioden. De temperatuur ligt tussen de 11 en 14 graden. Aan het einde van de middag komen er weer buien. Dit keer ook met kans op hagel of onweer en vooral in het zuiden met flinke windstoten. Ook morgen in het zuiden kans op onweer en buien. En in de rest van het land is het dan zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Kerst. Zfm. Dit is kerst met Zfm. Met nu. Zandvoort tama op zondag.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 Dus ja. Zandvoort op zondag, een speciale editie vandaag. Uh, ja, nou, dat, traditie is dat eigenlijk, hè? Ja. Want de afgelopen jaren doen we natuurlijk elke keer... Uh, in samenwerking met de Zandvoortse Courant... het jaaroverzicht uh, wat achter ons ligt. Dus het uh, jaaroverzicht van 2021. En uh, een eenvoudig rekensommetje. Dus we hebben twaalf maanden. We hebben drie uur uitzending. Dat delen door drie. Dan krijg je hoeveel maanden per uur? Uh, vier. In één keer. Goed. Ja, geweldig, keer geweldig. Goed. Maar er is nogal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 in nauwe samenwerking met de Stanfordse Courant. Zij hebben voor ons uh, het uh, jaar 2021 nog een keertje op, uh, op kaart gezet. En uh, straks uh, gaan we daar aandacht aan besteden. Maar eerst en dadelijk uh, de nieuwjaarstoespraak. Inderdaad, Albert-Jan zei het al, van de burgemeester. Geen nieuwjaarsreceptie, maar wel de toespraak. Die krijgen je zo te horen.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 Zij zien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 We hebben een lekkere playlist vandaag met goede muziek uit het heden en het verleden. Twee platen achter elkaar is de Rita Franklin en Respect's En daarachteraan aan de Dancebankie, dat was uiteraard de grote hit van Tons and I.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 When the light gets into your heart, baby, don't you forget about me? Don't, don't, don't, don't, don't, don't you forget about me? Will you stand above me, look my way? your defenses, vanity, insecurity, uh, don't you forget about me.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 En doe ik dan hetzelfde aan? Casual chic, anders staat hem net niet. En hoe laat gaat de laatste trein nog? Ik ben morgen en vandaag te vrij, maar ik gemaakt voor mij. Hoe zou het zijn? Smaakt het naar mij Of wil ik weer? Kom ik nog thuis of ben ik slaap? En mij laden, ik slapen. En slapen 1D2 Uur, 3 gangen laat. Wat er is, maar je ruikt. En als we straks alleen zijn in je kamer Ga bij de lakens zien, gaat het verbaasd Dat het echt zo gaat, wie had dat nog niet. gedacht? Dan ben je net zo klaar voor de in volgende stap En wordt de nacht steeds langer met de kortere dag Ik ben op mijn gemak, ik heb weer nee, gewacht hey. Hoe zou het zijn? Ooh. Smaakt het naar nou meer? Hey. Of twijfel ik weer? Oh. Kom ik nog thuis of blij? Ik slapen? Yeah